Het weer vanavond bewolkt, plaatselijk wat regen, vannacht overwegend droog. Morgen overdag wolkenvelden, tijdelijk wat zon, ook hier en daar een bui. En het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ANWB, de Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10, de ring noord. Tussen Knappend Watergrasmeer en Schellingwoude staat drie kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. Omrijden via de Koentunnel richting Zaanstad is beter via de A10 Zuid en de A10 West.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 Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash monta. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, Bleef nu de ontknoop. Ja! Yeah!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 Kijk op Spreek.nl. Dat is Spreek.nl. Van Pieter Vrijters. Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk met onze Plus Weekend aanbieding. Een hele liter zelfgeperst sinaasappelsap voor maar 1,99. Plus geeft meer. Vooral in het weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Dat wordt een gezond weekend. NOS, NOS, NOS, NOS Radio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 Goedenavond, het was een dag vol wielernieuws. Thomas Dekker won een koers voor het eerst sinds een schorsing. En in de Tour de France rijden voor het eerst in 20 jaar drie Nederlandse ploegen. De nieuwe ploeg Argo Shimano heeft een wildcard gekregen. Teambaas Ivan Spekerbrink was blij, maar niet verrast. We hadden zelf ook wel uh, onze planning er al op aangepast dat we zouden gaan rijden. En ik ben, uh, ik ben heel blij dat ze dat nu ook publiekelijk uh, hebben bekendgemaakt. En natuurlijk was in Melbourne de derde dag van de WK baanwielrennen. In de Davis Cup ontmoeting met Roemenië... staan de Nederlandse tennissers na de eerste dag op een 2-0 voorsprong. Thomas Gorel opende het duel. En in zijn eerste thuiswedstrijd zette hij niet gelijk de toon. Er zat natuurlijk wel wat spanning op voor mij van tevoren. Eh, omdat het mijn eerste thuiswedstrijd was. Maar ik ben zeker blij met de overwinning en ook met hoe ik gespeeld heb. En opmerkelijk schaatsnieuws. Bart Veldkamp vertrekt bij TVM. De ploeg van Sven Kramer en Irene Wüst. Ja, ik had de intentie om door te groeien naar uh, hoofdcoach. Ja, en die, dat lag er niet bij TVM. En verder staan we stil bij de start van de we kijken terug op de uitschakeling van AZ in de Europa League. En vooruit naar de bekerfinale van overmorgen zondag tussen PSV en Herakles. Onder meer met superhelaklied Tom Egbers. Langs de lijn is er tot 11 uur. Maar eerst Gert-Jan Verbeek. Hij komt weer echt op zijn Gert-Jan Verbeeks uit de hoek, om het maar zo te zeggen. De coach van AZ is genomineerd voor de Rienus Michels Award. Dat is de prijs voor de beste coach van het seizoen. Een prijs die in het leven is geroepen door de vereniging Coaches betaald voetbal. Onze verslaggever Rob Fleur die dacht dat is nog eens een leuk nieuwtje. Eerst een hele nabeschouwing van die 4-0 nederlaag tegen Valencia. En dan om nog even positief af te sluiten. Eén ding, hm. dat is positief.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 Ja, op zich toch wel uh, opmerkelijk. Uh, Gert-Jan Verbeek, die weigert dus de Rinus Michels Award Dat uh, schreeuwt om een reactie van de Vereniging Coaches Betaald Voetbal. De bestuursvoorzitter Leo Benakker hebben we nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is uw reactie? Een hele vreemde, vreemde reactie van Gert-Jan. Ja? Ik bedoel, ik, uh, ik respecteer, uh, laat ik vooropstellen dat ik uh, Gert-Jan respecteer als, uh, als vakman. Dat blijkt ook uit de nominatie, want ik mag dan ook onderdeel uitmaken van die commissie die die uh, nominatie stelt. Samen met de KVB en de VVON en het uh, vakblad de voetbaltrainer. Uh, we weten allemaal dat uh, naast zijn vakmanschap uh, Gert-Jan uh, iets anders in het leven staat en iets anders met bepaalde dingen omgaat.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 toch uh, hun waardering uh, uit willen spreken over uh, wat hij dit jaar gepresteerd heeft. Mm, respectloos, dat is het woord. Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, met name naar de... Ik zeg het zijn uh, nogmaals, het zijn de andere 17 eredivisie-trainers die... Uh, trouwens, hij mag ook meestemmen, dus de 18. Gaat hij niet doen, denk ik. Nee, dat gaat hij dus niet doen. Kijk, in zijn argument, uh, niet lid van de CBV, ja, dat heeft er niets mee te maken. Uh, er zitten ongeveer uh, een kleine 500 uh, professionele trainers, coaches en specialisten... die uh, verenigd zijn in die uh, coaching betaald voetbal... Ja, dat zijn toch allemaal mensen die uh, volop uh, professioneel met het vak bezig zijn. Ja. En als dan je collega's op die manier uh, mogelijke wijze uh, hun waardering voor je uit kunnen spreken, ja, dan staat het los van op dit maar zat. Maar nogmaals, ik vind het wat, uh, wat respectloos naar zijn collega's, maar goed. Ja, maar hij, is, mag, zijn... hij mag dit natuurlijk vinden. Hij is er wel rechtlijnig in. Want hij zegt, ja, als je, nee, als je dat... met een lintje aankomt, zeg ik ook nee. Ja, nou ja goed. Hij, daarom hij mag dat vinden, maar ja, dat, dat vind ik dan weer een iets ander verhaal, zo'n lintje. Want uh, dan zeg je, ja, waar komt dat vandaan? En dat zijn meestal mensen die uit je omgeving die je uh, dan voordragen enzovoort. Dit zijn uh, dit zijn, uh, ja wat ik zeg, uh, Frank de Boer en uh, en consorten. Die dus uh, bepalen, Ronald Koeman enzovoort enzovoort, die mee te bepalen of uh, in hun oh. ogen jij uh, mogelijkerwijs de beste bent van dit jaar, ja of nee. Hmm. En uh, dit is nog niet eerder in de geschiedenis van de CBV gebeurd. Ik respecteer het, maar ik, uh, ik vind het tegelijkertijd vind ik het toch wat, uh, wat respectloos naar, uh, naar de collega's. En nu, uh, stel hij komt op de definitieve lijst, want ik kan me voorstellen dat hij nu niet geschrapt wordt, of wel, van die lijst? Ja, dat vind, ik, dat vind ik wel. Ik vind het een andere natuurlijk. Dat moet je doen. Kijk, de, de, de formulieren, de, de stemformulieren zijn al verstuurd naar de, naar de collega's. Uh, we zullen, uh, we hebben daar toe vanmiddag over gesproken, we zullen een nieuwe maken. Uh, want ik vind het ook niet terecht dat op een gegeven moment uh, er toch vrolijk uh, gestemd gaat worden, inclusief op gert Jan. En uh, ja, dat je dan mogelijkerwijs in een situatie komt dat. Uh, dat van de, de beschikbare, dat misschien uh, nummer twee dan uh, uh, met minder stemmen als Gert-Jan uh, uh, dat ding in ontvangst gaat nemen. Dat vind ik niet correct. Ik vind gewoon dat uh, we zullen communiceren naar, onze, naar die 18 trainers dat uh, Gert-Jan er geen prijs opstelt. Ja. En uh, wat mij betreft wordt hij dus uh, geschrapt van die lijst. En dan ja. kunnen uit de overige kandidaten kunnen de, de collega's hun, hun keuze maken. Goed, nou duidelijk. Wanneer is de uitreiking eigenlijk? Uh, Goeie vraag. Uh, we hebben de derde week van mei hebben we een trainerscongres in, uh, in Zwolle. en Het jaarlijkse uh, trainerscongres met uh, vele internationale gasten ook. En daar worden de Rieders Michels Awards uitgereikt. Ja. Wie stonden er nog meer eigenlijk? Wie zijn er nog meer genomineerd? Uh, Frank de Boer is genomineerd, Ronald Koeman, Peter Bos, Gert-Jan was genomineerd en... Uh, Art Langele van zwollen. Ja. Het reglement zegt ook dat we maximaal vijf mensen kunnen nomineren. Dus vandaar. En wie is nu de vervanger dan van, uh, van Verbeek? Of? Ja, daar moeten we over nadenken of we daar een vervanger... Uh, het het hoeven er geen vijf te zijn, het mogen er maximaal vijf zijn. Daar moeten we nog over, uh, over hebben of we dus een andere naam toevoegen. Er was nog een naam die uh, bij ons uh, nogal uh, hoog op de lijst stond... maar die we gezien het aantal van vijf uh, niet in konden voeren. Dus wellicht, uh, wellicht komt dat nog. Ja, en dat is? Uh, wij hebben lang gediscussieerd over, uh, over uh, Ruud Brood. Dat kan ik eerlijk zeggen. Omdat hij met, uh, met minimale omstandigheden, dus uh, echt het maximale presteert. Alleen we zaten met het punt dat, uh, nogmaals, dat er uh, mogen maar maximaal vijf genomineerd worden. Ja. Dus dat zullen we in het bestuur nog verder overleggen wat we daarmee doen. Ja, nou ja, Ruud Brood dus eventueel als vervanger van Gert-Jan Verbeek. Kan slechter. Het uh, kan slechter, daarom, ja, daarom. daarom. Dat is zeker. Goed, Leo Benakker, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Hoi. Gaan we terug naar uh, Verbeek, het interview dat Rob Fleur uh, vanmiddag uh, had... Uh, over de uitschakeling in de Europa League door Valencia. De selectie keren vandaag terug in Alkmaar. Verbeek wil zo snel mogelijk Valencia achter zich laten. Het is uh, het verwerken van de teleurstelling, streep te onderzetten... en, uh, en, en op naar uh, komende woensdag. Is dat makkelijk? Je hebt geen keus, je zult moeten. Want er is nu nog maar één prijs te vergeven en dat is plaats in Europees voetbal. Wat heb je vandaag tegen je spelers gezegd? Nou, Nog niet zo heel veel. Ik heb hier en daar wat individuele sprekjes gevoerd. En zometeen dan sluiten we het nog even af. In een nabespreking. En dan, en dan richten we ons blik op, op woensdag. Heb je hebt nou iets geleerd van deze wedstrijd? Dat je zegt van nou, daar mankeert wat aan. Daar doen we het goed, daar doen we het verkeerd. Nou, ik denk dat we qua instellingen hebben, uh, hebben we niet verzaakt. Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan. Uh, we, we waren niet gelukkig hè, bij het speldoelpunt. Josie die uh, wat teruggefloten uh, terwijl hij niet bij het spel stond. Zo waren er wat momenten waarin je het geluk ook wat ontbrak. We uh, waren naïef in de spelervattingen. We ook nog twee meteen achter elkaar. Eén uh, en dan weliswaar buitenspel. Uh, maar uh, je moet ook gewoon concluderen dat deze ploeg uh, en technisch en, en met name ook fysiek... Gewoon verder is als wij, we zijn gewoon op fysieke kracht, zijn we, zijn we absoluut ten onder gegaan. En dat kan ik de ploeg niet kwalijk nemen. Als je je dwels verliest op basis van instellingen, is een ander verhaal. Maar dit is op basis van, van fysiek. Nou ja, dat, ze, ze hebben ook een wat, wat ouder team, wat, wat geroutineerder. Dus dat, dat past ook wel in het, in het beeld wat we hebben gezien in, in, in de wedstrijd. Betekent dat dat je in de toekomst meer naar het fysiek gaat kijken of er meer aan gaat werken? Omdat, uh... Te compenseren? Nee, want nee, het komt gewoon. Hè. Als je, als je nou kijkt wat voor progressie bijvoorbeeld Niklas Moijsander heeft gemaakt... in de anderhalf jaar of, of bijna twee jaar dat ik nu met hem heb gewerkt... Hè, dan, dan is het ook een kwestie van, van, van, van doorstaan en, en, en ouder worden. Hè. Je kunt van uh, jongens die in 90 geboren zijn... Nou, daar gaat Valencia er niet één van... nog niet verwachten dat ze al fysiek zo ver zijn als de spelers van Valencia. belangrijk is lengte? Ja, ook niet onbelangrijk. Alleen dat kun je wel, wel, wel compenseren. Maar je ziet bijvoorbeeld de ademar, die heeft kopje wel gewonnen. Dat kun je jong niet twaalf nemen, want hij kan niet in één keer groter worden. Hè? Dus uh, dan moet je het proberen op een andere manier. Maar als een tegenstander van dit kaliber is, dan wordt dat ook lastig. Hè? Daarom zeg ik ook, ik vind uh, de wijze waarop we onze dingen hebben gedaan... daar heb ik niet zoveel commentaar op. Alleen het was niet goed genoeg om, om een ronde verder te komen. Heb je meer schade opgelopen? Want uh, wij zagen al gauw, uh, uh, TV het Nederland, dat er iets met homen gebeurde met Hemstring. Nee, Bill. Het maar in zijn beeld bij een schot. Hij wou vanaf 30 meter op goal schieten. Hij was al lang blij dat hij in de, in de buurt van de goal kwam. Dus Hij zei laat maar een keer schieten. En dat pakt er verkeerd uit. Aan de andere kant, Holmen was al gesloten tegen Twente. Dus die hebben we tot uh, een week de tijd voor om die klaar te krijgen voor, voor PSV. Hoe ziet het er nu verder uit? Vandaag is het, uh, we zijn nu uh, bij terugkeer uitlopen. Uh, eerste paasdag uh, iedereen vrij. Tweede paasdag weer op naar Twente. Ja, Check het. Zeg ik dat goed? Ja, ze hebben zaterdag zonder vrij. En de tweede paasdag, want dan, dan heb je twee dagen om je voor te bereiden op Twente. En dat vond ik wel noodzakelijk. Het is goed dat je even de zin verzet zet. Dus ik heb dus ook de, de keuze gelaten van nou, wanneer wil je trainen. Tweede paasdag, vroeg of laat. Dan zijn we gekozen voor laat, vijf uur. Nou, dat is prima. Dan hebben ze ook aan de tweede paasdag hebben ze nog wat met de familie. En dan uh, is het uh, maandag één keer, dinsdag één keer en dan woensdag vlammen. Ga je veel praten de komende dagen of zeg je van nou... Ze weten het wel, ze hebben de kranten gelezen, Ze hebben alle commentaren gehoord, ze weten het wel. Nee, praten niet, want ik zei al, ook ik ga twee dagen wat anders doen. En, uh, en maandag komen we weer bij elkaar en dan zal inderdaad het praten gericht zijn op Twente.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 Amy McDonald en this is the life. Later in deze uitzending antwoord op de vraag waarom Tom Egbers de laatste tijd zo slecht slaapt. Maar eerst de Davis Cup, want Nederland staat op een uh, riante voorsprong in die Davis Cup. 2-0 tegen Roemenië, we gaan erover praten natuurlijk met Marcella Mesker. Goedenavond Marcella. Hallo. Uh, die voorsprong die, uh, die we nu hebben, uh, in hoeverre is dat toe te schrijven aan het feit dat Roemenië niet op volle sterkte is momenteel? Um, ja, ik denk uh, volledig. Um, ik wil niet zeggen dat we anders mis misschien niet voor hadden gestaan. Maar dan was het uh, misschien geen 2-0 geweest. En dan was het zeker niet uh, zo makkelijk gegaan. Want 2-0 zonder setverlies. Hè. We spelen best of 5. Dus zes sets gespeeld, zes sets gewonnen. Mm -hmm. Ja, dat is in een Davis Cup ontmoeting, ja, dat is gewoon dik. Ja. Um, Thomas Gorel, die opende de wedstrijd. Um, in hoeverre is dat een logische keuze van de bondscoach, Hans Hiemmerink? Nou, heel logisch. Uh, het kon, maar het kon ook niet. Want uh, Igor Seisling, want ja, die kwam zeker ook uh, in aanmerking voor een uh, enkel plaats, uh, had ook kunnen singelen. Maar ik denk dat uh, Jan Siemerink uh, heel bewust heeft gekozen voor Thomas Schorel. Uh, goed getraind. Uh, vorig jaar heeft hij zijn debuut gemaakt bij de Davis Cup. Uh, Jan Siemerink was toen zeer over hem te spreken, over zijn voorbereiding... hoe hij uh, in de wedstrijden bezig was, hoe hij in de trainingen bezig was. Uh, kennelijk had hij nu ook een goede week... Igor Seizling ook. Alleen Igor Zijsling die dubbelt erg goed. En kijk, als je in de Davis Cup een, een, een aantal wedstrijden kunt hebben... met twee singelaars en dan een totaal ander dubbelteam... ja, dat is natuurlijk ideaal. Vier spelers, alle vier doen ze mee. Alle ja. vier zijn ze gemotiveerd. Ze hebben allemaal een dagje rust. Uh, dat is de ideale opstelling in een, in een dubbel. Dus ik denk dat dat heel erg heeft meegeteld... dat Sijsling nu morgen dubbelt met uh, Royer. Tenminste... Op papier. Je, je weet nooit of er nog iets veranderd wordt. Maar daar ga ik wel vanuit, Zijsling en Royer. En dat Schorel uh, schorrel dus uh, keurig singelt uh, vandaag en zondag. Ja. Nou, je sprak vanmiddag uh, met hem. Meteen na zijn overwinning. En uh, Schorel, die was een beetje opgelucht. Uh, ja, ik, ik ben gewoon blij met de overwinning. en Er zat natuurlijk wel wat spanning op voor mij van tevoren, uh, omdat het mijn eerste thuiswedstrijd was. Um, en daarnaast dat ik ook moet beginnen. Uh, de vorige keer dat ik speelde ja, was robin begonnen en dat ja, kon ik spelen met een 1-0 voorsprong. Dus dat is dan iets makkelijker. Um, en daarnaast ja, was ik wel op papier ook de favoriet. Dus dan is, ga je ook een wedstrijd iets anders in. Uh, maar ik ben zeker blij met de overwinning en ook met hoe ik gespeeld heb. Viel het je mee dat het zo gemakkelijk ging? Had je het verwacht? Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Want ik wist gewoon dat het een goede jongen was. En we hebben hem ook zien trainen. En dan ja, speelde hij gewoon heel goed tennis. En ik had ook een paar momenten in de wedstrijd dat ik dacht van... Nou, als hij dit iets me had gedaan, dan had ik het gewoon heel zwaar gehad. Of, of in ieder geval een stuk moeilijker. Maar dat deed hij gelukkig niet. En daar waren Jan en ik erg verbaasd over. Ja, je had één moeilijk moment, zo uh, eind tweede set. Achtste game, een paar breakpoints tegen. Het uh, was belangrijk dat je die game wel naar je toe trok. Ja, nee, dat was zeker belangrijk. Maar dat was ook gewoon een belangrijk moment in de wedstrijd. Omdat ik, ja, ik, het ging gewoon heel makkelijk. Ik stond 6-1, 3-0 voor volgens mij in 40, 50 minuten. En het ging gewoon heel hard. Um, en daarna werd het een iets, ja, iets moeilijkere wedstrijd. Zeker omdat ik ook even uh, ja, wat verslapte. Dus ik was ook heel blij met dat ik die game binnen uh, ja, gewoon, gewoon won. En, en daarna kon ik hem doordrukken en, en brak ik hem gelijk. En ja, die derde set uh, ja, ging daarna ook wel redelijk vlotjes. Was je überhaupt verrast dat je werd opgesteld? Want het ging natuurlijk een beetje tussen jou en Igor Seisling. Nou wat, wat ik van tevoren had verwacht was dat het gewoon een 14-17% kans was. Um, en ja, zo ben ik ook gewoon de week ingegaan. Dus als Igor het was geworden had ik er ook gewoon vrede mee gehad. Um, en ja, voor mij viel er ook helemaal niks... Um, uh, deed ik niks anders dan, dan de vorige weken. Dan uh, ben ik gewoon hard gaan trainen en... Ja, hebben we dat gewoon als team uh, gewoon heel goed gedaan. Ook met de wetenschap dat het tussen haakjes een, een, ja, een B-team is. Want die jongens zijn ook gewoon heel serieus bezig. Die kwamen hier ook op zondag binnen. Dus we zijn gewoon als team ja, zijn we er gewoon heel serieus ingegaan. En, ja, dat... Vind je dat jammer dat je uh, in feite ja, eigenlijk die wedstrijd ingaat, iedereen verwacht dat Nederland wint. Het is een, een, een, een jong team, een, een zwakker team dan verwacht. Um, ja, het zou mooi zijn hier een overwinning te halen tegen uh, de echte uh, keien van uh, Roemenië. Ja, op papier staat het leuker, maar ja, on, ons doel is de wereldgroep. En ja, dan is dit een makkelijkere horde om te nemen dan het echte, ja, het, het echte team van Roemenië. Uh, maar ja, deze jongens zijn ook gewoon heel serieus en willen zich bewijzen. Dus ja, dan moeten wij nog steeds laten zien dat, we daarvan, ja, dat wij beter zijn. Uh, en we zijn nu goed op weg. Uh, het was wel leuker geweest om, om bij van Hanescu te winnen of, of de, dan van Duncanu. Maar ja, daar doen we nu niks aan. Uh, we spelen tegen dit team en ja, we staan nu meteen voor. Als we het over jou hebben, vorig jaar had je een uh, breakthrough year, om het zo maar te zeggen. Top 100, Davis ja. Cup debuut, Grand Slam debuut, fantastisch jaar. En toen die schouderblessure van vijf maanden, dat was een kink in de kabel. Ja, dat was een erg ver vervelend moment. Ik uh, raakte gebaseerd toen op uh, de US Open, uh, terwijl ik eigenlijk op zich wel redelijk goed stond te spelen. En ja, dan, dan zet dat je even terug. Uh, ja, dan is dat minder fijn nieuws als je hoort dat ja, als je je zou moeten laten opereren... dat je een 60% kans hebt op volledig herstel. En dan moet je nog steeds maar zien of, of ik weer kan serveren. Dus dat was niet een heel erg ja, positief vooruitzicht. En ja, nu, nu, nu ik weer kan spelen ja, is dat natuurlijk gewoon ontzettend mooi. En, en geniet ik er ook echt van. En je staat er weer. En ik sta er weer. En, en ik hoop gewoon nu weer... Ja, gewoon in toernooi te kunnen, toernooi te kunnen winnen uh, ja, en weer die top 100 in te komen. En dan ook... Ja, wat besef jij met jouw spel, jouw linkshandige service, jouw, jouw big forehand, dat dat een enorm gevaarlijke combinatie is tegen wie je ook speelt? Ja, nee, dat, dat weet ik zeker Tuurlijk, uh, Ik heb wel momenten gehad dat ik dat nog niet besefte en dat ik ja, niet door had hoe, hoe gevaarlijk ik, ik kan zijn. Maar soms speelde ik ook gewoon te eenzijdig. Was het alleen maar hard gaan en alleen maar hard de voorhand slaan en alleen maar ja, die service 2.20 willen serveren. Ja, en als je naar nou vandaag kijkt, ik serveer uh, soms een 170, maar met zoveel effect. Dan ja, zijn het ook gewoon hele goede service en had hij er heel veel last van. Thomas Garel was dat. Marcella Meske... Uh, als ik hem zo wil praten, dan uh, wordt hij uh, binnen zijn tennisleven wat volwassener. Heb jij die indruk ook? Ja, ja ik, ik vind ook, hij, hij komt goed uit zijn woorden. Praat rustig, uh, he, maakt zijn zinnen af. Uh, Analyseert weet het ook wel goed. Behoorlijk goed te analyseren. Ja, hij, hij is gewoon serieus bezig met zijn tennis. En ja, wat ik zei, hij is twee meter twee. Hij is ongelooflijk goed. Hij heeft gevaarlijke slagen. Alleen, ja, de middle game hè, waar het altijd om gaat, het is of heel goed... Uh, maar uh, het is niet altijd even constant. En um, ja, daar moet hij aan gaan werken. En als dat lukt, ja, dan kunnen we nog een hele goede adem hebben. Ja, dat is misschien wel het probleem van het hele Nederlandse tennis. Maar daar kunnen we het nog ja. uren over hebben, volgens mij. Ja. Uh, duel met uh, Roemenië, dat uh, mag ik aannemen, dat is wel beslist. En morgen dus met de dubbel, uh, Royer en uh, Seisling, heb je al eerder gezegd. Um, dan komt Nederland heel dicht bij de wereldgroep. Leg eens uit hoe, hoe dat precies werkt. Hoe dicht zijn we er dan bij? Nou, uitgaande dat we dit uh, duel gaan winnen... Uh, dan gaan we in uh, september een promotiewedstrijd spelen... tegen een land dat ja, uh, heeft verloren in de eerste ronde uit, uh, de van de wereldgroep. Of ook een ander promotieland uit een andere groep. Dan noem ik je even het rijtje op. Dat kan zijn uh, Zwitserland met Federer, thuis, zou leuk zijn... Uh, Kazachstan, Rusland, Canada, Italië, Zweden, Japan, Duitsland. En misschien nog een aantal zonnewinnaars. Dus het zijn niet de minste landen. Dus de kans dat we dat uh, gaan halen, ja dat, dat, dat, dat wordt altijd moeilijk. Maar. Uh, Laten we eerst maar eens gaan staan en een hele mooie wedstrijd spelen. Want dan krijgen we in ieder geval wel, wel spanning en een uh, zware tegenstander. Want ja. laten we wel zijn, dat hebben we natuurlijk dit weekend niet. En dat hebben we in februari tegen Finland, toen het 5-0 werd in Den Bosch. Zonder Nieminen, hun kopman, hebben we dat ook niet gehad. Een beetje ja. gelukkig nu, maar ja, uh, soms krijg je dat soort kansen in het leven. Ja. En dan moet je die grijpen, gewoon ja. zakelijk ja. tennissen. En dat doen die jongens. Ja, Om te beginnen morgen dus, de dubbel en de zondag nog twee enkel partijen. Dank je wel voor nu, Marcella Mesker. Het is drie minuten voor half elf. U luistert naar nou langs de lijn op Radio 1. Voor het eerst sinds 1992 zijn er weer meer dan twee Nederlandse wielenploegen aanwezig in de Tour de France. Toen waren het TVM, Panasonic, PDM en Buckler. Komende zomer doen Rabobank, Vakantsolei en Argos mee. Die laatste ploeg kreeg vanmiddag te horen dat de Tourorganisatie hen een wildcard heeft gegeven. Tot grote vreugde van de ploegleider Iwan Spekenbrink.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 we willen ook onbevangen daar kunnen rijden. We willen gewoon kunnen vrij buiten. En, uh, en dat, zullen we ook zeker, dat zullen we ook zeker gaan doen. Je had uh, toen in de Tour uh, een aantal Fransen, uh, een paar Nederlanders. Nu wil je het waarschijnlijk wat internationaler opbouwen. Je hebt die Fransen er nog altijd bij. Dat is misschien wel belangrijk als je straks in Frankrijk gaat rijden. We hebben ook een contingent Duitsers en Nederlanders. Uh, wat, is daar, wat is daar het plan voor dan? Nou, we willen vooral zo sterk mogelijk een ploeg daarheen sturen. En uh, natuurlijk, we zijn een internationale ploeg, we dienen een internationale markt. Maar uiteindelijk willen we gewoon een sterke ploeg daarheen sturen... die daar wat kan betekenen en die daar iets klaar kan krijgen. En, en daarvoor moet je de beste renners hebben. Dus we gaan eerst naar de sportieven kijken. En ja, ga er maar vanuit dat daar bij onze beste renners... zullen een paar Fransen zitten, een paar Duitsers en een paar Nederlanders. Maar we gaan niet de paspoorten erbij pakken. Wat we gaan doen is gewoon kijken uh, welke jongens daar een sterke ploeg kunnen vormen... een uitgebalanceerde ploeg. Met de nieuwe sponsor Argos hebben jullie natuurlijk ook een soort bevestiging gekregen... van dat de grote sponsoren geïnteresseerd zijn... en het eens zijn met jullie filosofie die je al jaren hanteert... Uh, is dit ook nog een soort van beloning voor die filosofie dat je nu in die tour mag rijden en dat ook Prudom, de baas van de ASO, erachter staat? Ja, dat is zeker een beloning. En dat is eigenlijk een beloning voor iedereen die bij onze ploeg uh, betrokken is. En dat, mooi dat wel even te kunnen vertellen. Uh, we hebben personeel wat, wat keihard werkt en heel veel kennis inbrengt om onze sporters beter te maken. We hebben renners die, uh, ja, die goed gepresteerd hebben. Uh, we hebben een sponsor die achter een heel duidelijk uh, beleid staat. Die daar specifiek voor gekozen heeft. Die zich langdurig aan dit project gecommitteerd heeft. En die met ons, met dit project, op het hoogste niveau jarenlang wil gaan meespelen uh, in de wielensport. Ja, en als je dan naar de Tour kunt, uh, dat is de grootste en de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Dus ja, dat is voor iedereen bij deze ploeg betrokken is uh, niet alleen een geweldige stimulans, maar toch ook een waardering een en een beloning. Nu staan we hier in Deventer, bij jullie uh, hoofdkantoor en opslagplaats. Uh, hoe hebben de renners overal in Europa en in de wereld gereageerd op dit nieuws? Nou ja, als je naar het mooiste feestje van het jaar mag, uh, dan uh, denk ik dat iedereen daar, uh, daar uh, zeer verheugd mee is. Dat kun je je voorstellen. En dat is ook daadwerkelijk zo. Iedereen, renners, personeel, iedereen betrokken bij de ploeg, sponsors, super, super blij. Tijd voor champagne? Ik denk dat het tijd voor champagne is, ja. Iwan Spekenbrink Brink van uh, Argos Dus. Die uh, mee mag naar de tour. zoals hij het zei. Mooiste feestje van het jaar. En op Radio 1 is dat ook het mooiste feestje op de radio. En ook dit jaar zijn we er natuurlijk weer bij. Zometeen Bart Veldkamp die gaat weg bij TVM. Opmerkelijk. Eerst Blauwtzoend en Elephants. She lives in my houses,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 vijf over half elf. Rustmomentje van Bloutsoen. Dus ik had u Bart Veldkamp beloofd. Die krijgt u ook. Want na twee jaar komt er een einde aan het dienstverband van hem met de schaatsploeg van TVM. Veldkamp wil zijn afloopende contract uh, bij, uh, als assistent trainer bij TVM niet verlengen. Reden? Hij kon zijn ambities niet kwijt bij TVM. Ja, ik had de intentie om door te groeien naar uh, hoofdcoach. En uh, met mijn ja, ambitieuze karakter wat ik heb, het zelf meet, man-principe eigenlijk. Principe wil ik niet zeggen, maar zo zit ik in elkaar. Ja, en die, dat lag er niet bij TVM. En uh, ja, dan moet je ja, de juiste keuze maken, want ja, ik functioneer het beste bij als ik bij mezelf ben. Hadden ze je dat destijds, toen je in dat avontuur stapte, hadden ze je dat wel toegezegd, dat je op termijn hoofdcoach zou worden? Nou, het is natuurlijk de intentie. Het is natuurlijk wel het voortschrijdend inzicht wat dan erbij komt kijken... of dat ook mogelijk is en of de organisatie dat nog toe kan staan. Of, of zij die visie delen. Dat kan je niet zwart-wit afspreken, dus dat weet je wel. Maar goed, als dan zo'n punt komt... dat er een heroverweging komt van een doorgang van een contract... Ja, dan moet je zeggen van, oké, okay, hoe staat het ervoor? Nee, oké, okay, nou, dan moet ik bij mezelf de raden gaan. En dat heb ik gedaan, heel rustig en bewust. En ja. daar komt dit uit. Wat is, wat is voor TVM de afweging geweest om jou niet die kans te geven? Ja, ik denk dat Gerard, uh, ja, dat is hun keuze. Dat, uh, ja, zij, hij wil hoofdcoach blijven. En nogmaals, dat is helemaal geen, geen verwijt. Dat is gewoon hoe de situatie is. En ja, dat zit. Uh, ja, maar dat zal je toch een beetje tegengevallen zijn, denk ik. Want Kempus de waren dacht ik ook, plannen dat hij op termijn misschien technisch directeur zou worden. Zo'n soort functie. Ja, precies. Dat was de insteek van twee jaar geleden. En ja, als die functie dan niet ontstaat, ja, dan krijg je dus dat er twee mensen op één positie gaan zitten. En uh, dan wordt het lastig en... En nogmaals, ik heb prima gewerkt en ik kan goed met Gerard vinden. En dat zal altijd zo blijven. Ik bedoel, er is niks van uh, jullie hebben iets fout gedaan of zo, helemaal niet. Het is puur persoonlijke keuze. De keuze van Kempkes om dus door te willen gaan, die ligt ook puur bij hem. Het is bijvoorbeeld niet zo dat, bedoel, hij werkt heel veel met, uh, met Kramer en met Wust, dat die hebben gezegd, Gerard, we willen absoluut met jou door. En die Veldkamp, het zal wel een ambitieuze man, maar we vinden jou beter. Dat weet ik niet, dat zij aan hun moeten vragen. Ik bedoel, ik heb daar, uh, daar ben ik niet bij geweest bij dat soort gesprekken, nee, dat weet ik niet. Uh, je zegt uh, bedoel, in goed overleg en uh, uh, geen vervelende gevoelens. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk een bepaalde planning en die ambitie. Dan is het toch een, een, een soort van streep door de rekening, lijkt me. Nou ja, Kijk, dus je, zo kan je het bekijken. Ik zie het altijd: van, je doet één deur dicht en dat is de deur TVM, maar dan staan 200 deuren open. Dus ja. Nou, schets dat plaatje voor mij eens, want volgens mij staan er niet zo heel veel deuren open, toch? Het leven staat vol deuren. Het is net welke je kiest en welke je wil kiezen welke je accepteert. Uh, er zijn geen 25 uh, TVM-deuren uh, of vergelijkbaar. Nee, dat zeker niet. Maar ja, het, uh, het, het heeft allemaal mogelijkheden en kansen en kansen waar je niet eens aan denkt, omdat je in een vast zit. En daar, uh, ja, dat zien we wel. Dat, uh, ik vind dat wel weer wel weer leuk spannend. Maar zou je bijvoorbeeld hoofdcoach, hoofdcoach kunnen worden in het buitenland? Ja, dat zou zeker kunnen. Ik bedoel, de, de, de ambitie van coach, wat ik zeg, ik wil hoofdcoach worden en daar. daar uh, daar zit mijn ambitie en dat zal zo blijven. En of dat kan buitenland zijn, een ander team, een nieuw team. Ik zie het wel, maar eerst gewoon even lekker op vakantie. Ik neem aan dat je ook nog wel de afweging gemaakt hebt... dat je bij TVM in principe bij de beste ploeg zit die er is. Hè? Qua, qua mogelijkheden, financieel, hoe het allemaal georganiseerd is, tops, En dat je misschien nu, stel je kunt ergens terecht als hoofdcoach... dat het allemaal op een ander niveau is. Heb je die afweging voor jezelf gemaakt? Ja, zeker. Kijk, het is inderdaad het, het, het best uh, georganiseerde team. Er zitten een paar wereldtoppers bij. En ja, die wereldtoppers uh, ja, gedag zeggen, dat was wel de zwaarste beslissing. Dat heeft het uh, echt heel moeilijk gemaakt. En dat zal nog steeds zo zijn. Als ik die mensen zie, zie sporten, dan wil je daarmee werken. Maar goed, er zijn andere dingen waar ik me dan net niet in tevreden in ga voelen. En uh, ja, dan, dan ben je niet 100 procent. En je moet 100 procent zijn, wil je je atleet 100 procent kunnen geven. In hoeverre keek je positief terug op dit hele avontuur? Ik kijk heel positief terug. Ik, bedoel, ik heb heel goed samengewerkt met Gerard en ook met de andere coachingstaf. Veel geleerd. Uh, ja, Superresultaten gehad met onze atleten. En, uh, dus het, het is niet weggaan uit, weg uit ontevredenheid. Alleen weggaan uit, weg uit ontevredenheid met de potentiële toekomst. Uh, wanneer denk jij duidelijkheid te hebben over wat er allemaal op je, pot, op je pad gaat komen? Ah oh ja, kijk wat ik zeg. Ik ben een self-made man en dat ben ik al het gewend te doen. En uh, daar, uh, daar ga ik weer vanuit. Uh, ja, mouwen opstropen en uh, aan de bak. En wat dat is, ik ga niet op het team zitten wachten. Ik ga zelf dingen creëren, zelf consultancy uitbreiden. En uh, ja, ik ben wel met dingen bezig en dat komt wel op zijn tijd. Wat is consultancy in het schaatsen? Wat doe je dan? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel programma's die, uh, die bijvoorbeeld uh, niet genoeg ervaring hebben met, uh, met lange afstanden of met duur. Nou ja, daar kan je je expertise in kwijt. Hè, ik noem maar een, uh, de Aziatische landen, die zijn daar minder sterk in. In de sprint zijn ze sterk vertegenwoordigd. Dus daar liggen mogelijkheden. Maar ook ja, sparringspartner worden van een coach, dat kan natuurlijk ook. Dus er zijn genoeg dingen. Oftewel, Bart Veldkamp is beschikbaar. Opnieuw uh, geen medailles bij uh, de WK baanwielrennen in het Australische Melbourne... voor de Nederlandse ploeg dan. Uh, grootste kans hebben was Vera Koedoder op het onderdeel Scratch. Maar zij werd vijftiende. Wel succes voor de Britse Victoria Pendleton. De sprinter behaalde op haar laatste WK haar zesde wereldtitel op de sprint. Sebastian Timmerman doet verslag. Het is niet zo dat Vera Koododer een anonieme slechte race reed. Integendeel, ze probeerden het vier keer in de 10 kilometer lange scratchwedstrijd. Maar iedere keer reden de concurrenten het gat naar Koododer dicht. In de eindsprint was vervolgens alle energie verdwenen uit haar lichaam. Het was uh, de dood of de gladiolen. en uh, ja, Het is alles of niks. Dat was de tactiek. En uh, ja, dan maak ik gewoon de meeste kansen als ik dat doe. Uh, ja, meer kon ik niet doen, ja. Kort voor het einde leek het gaatje even geslagen. Maar de Duitse Charlotte Becker nam maar niet over en nam maar niet over. Daar is ze natuurlijk vrij in om te doen. Uh, ik bedoel, uh, ja, we hebben allebei uh, ja, een beetje dezelfde tactiek denk ik, uh, gedaan deze wedstrijd. Dus wat dat betreft hadden we elkaar mooi gevonden. En ik was op zich ook wel blij dat ze, dat ze mee was. Dat, uh, ja, dat, uh, dat we samen konden werken. Want uh, is de kans gewoon veel groter tegen een, een, toch een peloton met heel veel uh, kwaliteit. Heel veel uh, goede Rensers uh, aan het vertrekken. En, uh, ja, dus uh, het was jammer dat het niet was gelukt, want ik denk dat het wel een hele mooie uh, ja, ontsnapping was, wij twee, hè. Dus, uh, helaas. De wereldtitel ging naar de Poolse Katarzyna Pawlowska, Een unieke medaille. Het is voor het eerst dat een Poolse vrouw goud pakt op het WK-baan wil rennen. Melissa Hoskins uit Australië werd tweede en Kelly Druids derde. De Belgische leek kanshebster voor goud, maar had tegenslag twee ronden voor de finish. Twee ronden aan het einde kom ik aan, in aanraking met een Oekraïnse aan de aankomstlijn en... Uh... Die raakte mijn pedaal, dus ik moest me terug op, op gang trekken. Ik was het wiel van de Mexicaanse kwijt en uh, de snelheid was er gewoon uit. Hè. Op de individuele sprint bij de vrouwen pakte Victoria Pendleton... de wereldtitel terug van Anna Meers. Vorig seizoen werd Olympisch kampioene Pendleton in Apeldoorn... na vier titels op rij ontroond door de Australische. Ditmaal kwamen ze elkaar al tegen in de halve finale. Het werd een race met de valpartij van Pendleton... een disqualificatie van Meers en in de beslissende race... Een nauwelijks waar te nemen verschil, enkele millimeters. Het viel toch in het voordeel uit van Pendleton. Zij rekent vervolgens in de finale af met de Litouwse Kijten. De zesde wereldtitel voor de emotionele en een beetje verwarde Pendleton. Um, it was to be honest, it's my least. Oh no, I wouldn't say that. I didn't really expect to even be close today. Um, I wasn't really feeling that I had, you know, the, the what it takes. So it was a bit odd and. I, I can't explain how good it is really to go out on this high. It I, I doesn't even feel real right now, I'm afraid. Sorry. Pendleton had niet verwacht kampioen te worden. Het juiste gevoel had ze niet. Ze kan het nog niet bevatten. Maar vier maanden voor de Spelen van Londen zorgt het wel voor zelfvertrouwen. Na een periode waarin Pendleton niet ongenaakbaar was. I mean, it's given me a lot of confidence, obviously. I didn't win the way I wanted to win. Obviously with relegations it always makes it feel a little bit weird. Um, but... It has given me a lot of confidence. En you know, I look forward to, to London and you know what will be will be. Sorry. mince my words. I feel unbelievable. Pundleton zoekend naar woorden. Het sprinttoernooi bij de mannen was snel voorbij voor Matthijs Bugli en Roy van den Berg. Ze kwamen niet door de kwalificaties. Dat toernooi wordt morgen afgemaakt. En het omnium bij de mannen werd gewonnen door Glenn O'Shea uit Australië. Michael Vingeling eindigde in zijn eerste WK als 20 Morgen meer over dat WK. Dan het Nederlands honkbalteam. Weet u nog, oktober 2011, wereldkampioen door in de finale Cuba te verslaan. Het is nu april 2012 en de Nederlandse honkbalcompetitie is van start gegaan. Leeft het honkbal meer na het behalen van de wereldtitel? Dat is de grote vraag. Verslaggever Rutger Hekman bezocht gisteren de seizoensopening... op een ijskoud Utrecht Sportpark. Daar ontving, moet ik zeggen, UvV, titelverdediger Amsterdam. Ja, dit was het geluid van de huldiging in Haarlem... toen het Nederlands team wereldkampioen werd... door Cuba in de finale met tweeën te verslaan in Panama. Maar dit is het geluid wat je nu hoort. Wind. En trainende kinderen. Niks wijst erop dat die vanavond de eerste wedstrijd... van de competitie werd gespeeld. Als ik iets verder loop, is daar het hoofdveld. Groen gras, bruin crevel, volle decouts... waar de spelers en trainers lachen met elkaar. Maar als ik kijk naar de tribunes, zijn die leeg... Houdt de tribunes met hooguit 50 mensen. Maar de mensen die zijn gekomen zijn echte liefhebbers. Ja, ik ben hongbalgeil. Uh, ik heb mijn hele leven in die hongbalwereld uh, doorgebracht. En. en uh, ja, het blijft altijd toch wel een beetje trekken. Enkele wereldkampioenen hier op het veld. Uh, moet dat geen mensen trekken, denkt u? Ja, je zou mogen verwachten wel. Maar. Uh, ja, het Nederlands hongbalpubliek is kritisch. Ja, en dat maken we vanavond mee. Uh, met, met, ik denk, vier graden heb ik er ook wel enigszins begrip voor. We hebben allemaal kleden, we hebben jassen, we hebben handenwarmers, we hebben alles bij ons. Ik ben echt een longbaliefhebber. Als ik kan, kom ik naar het veld. Je moet je club steunen, dus dat moet je gewoon doen. Had u bij zo'n openingswedstrijd van het seizoen meer mensen verwacht? Eigenlijk wel, ja. In Nederland is het wereldkampioen geworden. en Ik had wel eens een beetje de, de, de hoop of de, de verwachting dat, dat, dat, uh, ja, dat zo'n wedstrijd... Uh,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 Nou, als het, als het een keer 10-0 staat, dan hou ik het voor gezien hoor. Het ligt het alleen aan de kou dat er vanavond iets minder mensen zijn dan normaal. Nou, ja, we zijn natuurlijk net begonnen. Hè. Het normale publiek weet misschien niet eens dat we alweer gestart zijn. Dat zou kunnen. En ja, de wind en de temperatuur, daar werk ik ook niet mee. Het is natuurlijk echt een zomersport. Dus ik verwacht dat naarmate het weer mooier wordt... In uh, Nederland uh, meer uh, signalen krijgt dat uh, de, co de competitie weer begonnen is... ...dan hoop ik dat er meer mensen gaan komen. Voor de wereldkampioenen Sydney de Jong en Rob Kortemans was het nogal een overstap... ...van het regenachtige Panama naar het winderige Nederland. Nou, het is niet te doen, daar komt het een beetje op neer. Het is uh, heel, heel lastig warm worden voor de wedstrijd al. En dan ja, de op die heuvel en dan, uh, ja, totaal geen gevoel in je vingers, niks. En dan, uh, ja, dan, dan moet je toch maar uh, zien te redden. Maar ja. Heb jij het gevoel dat honkbal meer is gaan leven in Nederland na jullie wereldtitel? Ik vind het een beetje moeilijk te moeilijk zeggen of het, of het meer is gaan leven eigenlijk. Want ja, we zijn nu de uh, eerste wedstrijd en het is heel koud. Niet zo heel veel mensen. Dus ja, ik, ik hoop dat het een beetje meer gaat leven van de, van de zomer als de toernooien er weer zijn. En dan, en dan gaan we kijken of er, uh, of er een hoop mensen op afkomen. Sidney, is, is je leven veranderd nu uh, de titel wereldkampioen achter je naam hebt? Nee, het is gewoon weer hard werken. En uh, ja, lekker met mijn gezin nu. Nee, er is weinig veranderd. Ik denk dat het de titel is. Dat is iets om, uh, om er heel trots op te zijn. En om dat, altijd, om dat nooit te vergeten. Zomaar. En denk je dat, uh, dat het bij, de, bij het publiek gaat leven? Nu wereldkampioenen bekijken. Uh, denk je dat mensen nu meer naar het honkbal gaan komen dan voorgaande jaren? Nou, ik hoop het wel. Maar ja, dat is, dat is heel, heel moeilijk te zeggen. Uh, ik denk dat de clubs uh, het beste kunnen zien in uh, nieuwe leden. En ja, wij moeten nog kijken met een beetje redelijk weer uh, wat er aanwas is bij de, bij de normale wedstrijden. En dan bij de toernooien, ja. dat is allemaal afwachten. Charles heeft dat invloed op het Nederlands honkbal nu, die wereldtitel achter hun naam? Uh, nou, ik denk dat er wel meer naar ons gekeken wordt. Ik denk dat er, uh, dat er meer aandacht is. En uh, ik hoop ook meer belangstelling. Uh, dan moet het weer natuurlijk een beetje beter worden. Want vandaag was het ijs en ijskoud. Maar ik denk wel dat door die wereldtitel uh, er, uh, er, er meer naar het honkbal gekeken wordt. En uh, ja, ik denk dat dat een mooie uitdaging is om uh, in de Nederlandse competitie ook goed honkbal neer te zetten. Charles ja. Orbanus, waar staat mocht u de uitslag gemist hebben? Landskampioen Amsterdam versloeg UVV met 3-1. I'm gonna make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 Jones en Happy Pills. Een historische dag is het overmorgen in de geschiedenis van Herakles. Niet eerder uh, speelde de club, van, uh, de club de finale van de KNVB-beker. Wel wist Herakles in het verleden te stunten. In 1974 bijvoorbeeld, toen wereldkampioen Ajax op bezoek kwam bij die club... die een uh, marginaal bestaan toen leidde in de eerste divisie. In de achtste finales van het bekertoernooi presteerde Herakles het onmogelijke. Het versloeg het grote Ajax...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 stand hield, althans een, een helft lang, tegen Ajax. Dat was, euh, nou, dat was al schitterend natuurlijk. Trots, ongeacht hoe het verder zou aflopen. Kopbal En het doelpunt! Dat veel mooier. Dat wil zeggen, eerst scoorde Ajax. En het doelpunt van Johnny Rep. Toen dachten we, nou ja, 0-1, dat is een, een trotse uitslag. Daar kunnen we mee thuis komen. Polko, los van dus, Baba. Het wonderlijke voor deze... herakles Heracles scoorde tegen. Was het volko? We scoorden dus tegen de wereldkamp. De kaan van Gejuich steeg op. En ik hoop dat u kunt verstaan. Een onbeschrijfelijk gevoel maakte zich van ons allemaal meester. Iedereen doorweekte inmiddels, maar we de, de, de regedeerden ons niet. Dit was de mooiste dag uit uh, ons jongensleven. Steunenberg aarzelt, goals, goal. Hij scoorde weer. 2-1 voor Aijers. We dachten het is gebeurd, maar nee hoor. Het werd 2-1. Paul, omleg, schot. De paal. Kans, Lalo Poua. Lalo Poua scoort. En het bleef tot de 9ste niet 2-2. Het woord dat het verlengen aankwam. Ik bedoel, dat was nog weer een stapje verder. Dit was onbeschrijfelijk. Te mooi. Mogelijkheden wellicht voor deze man dan. erop als hij koel is, gaat hij scoren. En hij scoort. En hij brengt de stand op. 3-2. Ik weet niet meer precies wat er allemaal gebeurd is. Waarschijnlijk ook door een soort van bewustzijnsvernouwing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 Tom even over Herakles. Wat gebeurde er vanavond? Zwolle M in de eerste divisie 1-0. MVV Sparta 1-1. Den Bosch Eindhoven 0-2. Helmond Sport voor een dam 1-0. Veendam Kambuur 1-1. Dordrecht Apeldoorn 4-0. Willem 2 Fortuna Sittard 1-1. Telstar Os 2-1. Almere City Ahead Eagles 0-2. Zwolle aankoop nog steeds met 65 punten. Eindhoven nu tweede met 59. Sparta gezakt naar de derde plaats met 57. Zometeen met het overmorgen. Dat wordt gepresenteerd door Thijs van der Merink. Ik wens u nog een heel fijne avond. Goedenavond. Hoe word ik wakker in één nacht? Het is een nacht.